Goedemiddag allemaal. Wat was het heerlijk, hè? zo de aanbidding. Ik, had eigenlijk, uh, ik zat daar, ik wou eigenlijk wel blijven zitten. Had u dat ook? Zo heerlijk, zo samen God aanbidden en hem groot maken. En je laten meenemen zo op, ja, op de adem van zijn geest. Ik uh, vond het heel bijzonder. En ik, ik, ja, Misschien bent u verwend hier in de gemeente, dat weet ik niet... Of misschien vindt u het ook heel bijzonder. Het is eigenlijk altijd bijzonder. En uh, ja, het is fijn. Het is fijn om hier te zijn. Het is goed om u allemaal weer te zien. Het is ook uh, heel fijn uh, dat we hier vandaag op de verjaardag van Faustia mogen zijn. Het is ook heel bijzonder. Maar het allerfijnste is natuurlijk dat de Heer er is. En uh, ja, bedankt. Uh, ja, ik dank God dat hij ons in staat stelt om in vrijheid naar het woord te luisteren, dat we allemaal hier konden zijn in goede gezondheid, sommigen misschien in iets mindere gezondheid, maar dat we er zijn. Voor vandaag heeft God mij, een, vind ik zelf, een heel mooi woord gegeven en het bijzondere is hij heeft het gegeven in een droom en in een droom liet hij me zien waar ik over mocht spreken en ja, het is dat het zo bijzonder was, anders weet ik niet of ik eraan dorst te, te beginnen. Hij heeft me gezegd om over Hooglied te gaan spreken. En Hooglied, sommigen van u kennen misschien het verhaal, anderen misschien niet. Het is het liefdesverhaal tussen twee mensen. En ik vond het eigenlijk altijd wat moeilijk te begrijpen. Uh, het roept veel vraagtekens op, er zijn niet dingen helemaal duidelijk maar er is ook de geschiedenis in te horen, of in te lezen, zo u wilt van Christus met zijn bruid en met die twee lagen neem ik u eigenlijk vandaag het verhaal in dus u hoort eigenlijk de bruid en de bruidegom u hoort een koor de, uh, de vriendinnen van de bruid en dat zijn eigenlijk de drie groepen. Maar tegelijkertijd klinkt er ook het verhaal in van Christus met zijn bruid. En de bruid, dat zijn wij alle die geloven in Jezus Christus. Dus het verhaal begint bij hooglied 1. En hooglied 1, dan is de tsunamitische bruid, een tsunamitische vrouw, die is aan het woord. En die begint eigenlijk meteen met haar verlangen naar de man... Te uiten die ze waarschijnlijk een keer gezien heeft. Dat kan bijna niet anders. En ze uit haar innige verlangen. En uh, ze verklaart hem daarin eigenlijk de liefde. En tegelijkertijd, terwijl ze dat doet in datzelfde hoofdstuk, geeft ze ook een zelfbeschrijving. Ze beschrijft hoe ze eruit ziet. En als we goed lezen, kunnen we daarin ja, toch wel gevoelens van waarschijnlijk minderwaardigheid in meehoren. Want ze zegt, minnacht mij niet vanwege mijn huidskleur. De zon heeft mijn huid bruin gekleurd. De uh, vrouw is aangesteld over de wijngaard door haar broers. Ze noemt het... Uh, ja, verplichtingen die ze van haar, uh, van haar broers moest doen. En daardoor, doordat ze op de wijngaard moest passen, kon ze niet voor haarzelf zorgen. Kon ze niet uh, zorg dragen voor haar uiterlijk. En heeft de zon haar huid uh, waarschijnlijk heel bruin gekleurd. En in die tijd uh, was het... Uh, waren vaak de mensen die op het land aan het werken waren, die hadden een donkere huidskleur. En de mensen die onder een parapluutje zaten of ergens onder een tent, die hadden een hele lichte huidskleur. En dat waren vaak de hogere, de hogere klassen. Dus er werd vaak neergekeken op iemand met een donkere huidskleur. En die gedachte die moet u eigenlijk even meenemen om te bedenken hoe diep dat misschien voor haar ging. Ze zegt, minacht mij niet vanwege mijn huidskleur. En dan komt er opeens, het koor komt in beeld. En die zeggen tegen haar, jij mooiste van alle vrouwen. Dus ze pakken haar gevoelens van minderwaardigheid, die pakken ze op. En ze zeggen, je bent de mooiste van alle vrouwen. Met andere woorden, doe niet zo mal, je bent mooi, je bent prachtig. En dan opeens is ook de bruidegom in beeld. En die zegt dat ze mooi is, dat ze prachtig is. En dan in hoofdstuk 2, dan vergelijkt ze zichzelf met een bloem. Met een wilde veldbloem. Eenvoudig, mooi, maar toch eenvoudig. En dan zien we vervolgens dat de bruidegom daar op inhaakt. Hij pakt haar als het ware met haar eigen woorden. En hij zegt... Ja, je bent een bloem. Maar ik bezie jou, ik zeg het dus even met mijn eigen woorden. Als ik het hele hoofdstuk heb gelezen, vertaal ik het dus even zo. Ik bezie jou met mijn ogen van liefde. En daarom ben je voor mij als een lelie onder de distels. Je bent de mooiste van alle vrouwen. Ik heb geen oog meer voor anderen. Ik zie alleen jou nog maar. Zeg niet dat je heel eenvoudig bent, ik vind je mooi, ik vind je prachtig. En heel langzaam dringen zijn woorden, die dringen tot haar door. Als je het hoofdstuk goed leest, dan zie je dat daar toch nog wel... dat er iedere keer een beetje toch ook die terugtrekkende beweging is. Ze wil heel graag geliefd zijn en tegelijkertijd... Ze kan zich er moeilijk helemaal aan overgeven. Ze verschuilt zich soms. En gaandeweg, als hij haar schoonheid eh, eigenlijk bezinkt... want ze heeft ook gezegd dat haar huid als het ware is als eh, de tenten van Kedar. En de tenten van Kedar die waren gemaakt van donker geitenleer... En dan zegt hij, hoe mooi die haar wel niet vindt. En dan gaat ze eigenlijk door zijn woorden anders naar zichzelf kijken. Ze drinkt als het ware zijn woorden in. En dat doet wat met haar. En dat mag natuurlijk ook met Gods woord zijn. Gods woord mag ons veranderen. Als wij Gods woord lezen, als wij Gods woord horen, als we degene horen die erachter spreekt, dan mogen die woorden ons veranderen. Maar in hoofdstuk 2, vers 16, ik pak even mijn computer erbij, zegt ze, Mijn lief is van mij en ik ben van hem die tussen de lelies hoedt. Dus ze begint al overtuigd te, te raken van zijn liefde, maar er klinkt ook iets van bezittelijkheid in door. Mijn lief is van mij. En ik ben van hem. Vaak als je onzeker bent, dan worden mensen en dingen, die worden je bezit. En dan draait alles om jou. Het is van mij. Het is van mij. Gaandeweg, u moet maar eens als u thuis uh, tijd heeft, het zijn maar acht hoofdstukken. En het leest eigenlijk heel, heel prettig weg. Zou u dat eigenlijk eens in één ruk door moeten lezen? Dan zien we dat in hoofdstuk 6 dat ze weer zoiets soortgelijk zegt: Ik ben van mijn lief en hij is van mij. De eerste was dus: Mijn lief is van mij en ik ben van hem die tussen de lelies hoedt. Het draait dus om haar. Bij de volgende draait het nog steeds om haar: Ik ben van mijn lief en hij is van mij. Nog steeds die vorm van bezittelijkheid. Maar dan gaan we naar Hooglied 7. Ik neem even een paar grote sprongen. De Sudamitische bruid is ondertussen overtuigd van de liefde van de bruidegom. Hij heeft haar verteld hoe bijzonder ze voor hem is, maar ook wat ze met hem doet... En dat haar schoonheid, haar onzekerheid helemaal niet terecht is. Want ze is voor hem de mooiste tussen alle vrouwen. En dan horen we opeens, ik ben van mijn lief. Naar mij gaat zijn verlangen uit. Het gaat niet meer om haar, het gaat niet meer om wat zij bezit. Maar het gaat erom van wie zij is. Het gaat erom dat ze hem toebehoort en dat ze weet dat zijn verlangen naar haar uitgaat. En dat doet wat met haar. Dat neemt haar mee en dat doet haar opstijgen eigenlijk boven al het andere. Ik heb natuurlijk in de voorbereiding voor deze preek heb ik de teksten heel goed bestudeerd. En in Hooglied 7, en daar vind ik in het Hebreeuws een verwijzing naar de grondtekst. ...in Genesis. In Genesis 3 en in Genesis 4. En daar staat verlangen... ...voor degene die je thuis nog een keer willen nalezen... ...zal ik even de exacte verwijzingen geven. Genesis 3 vers 16 en Genesis 4 vers 7. Daarin staat verlangen... Uh, ...dat gaat nog gepaard met de zondeval. Daar staat... Naar uw man zal uw verlangen uitgaan en hij zal over u heersen. Dus er is helemaal niet een sprake van een enorme toegankelijkheid, want de man heerst daar over zijn vrouw. En in het volgende hoofdstuk, daar zien we dat als de persoon het goede deed, dat diegene opgewekt was... Maar als diegene het verkeerde deed, dat de zonde op de loer lag, klaar om iemand te grijpen. Dus er zat altijd in dat verlangen, zat altijd een element van angst. Van, van misschien wel oordeel, voorzichtig naderen. En dan voor het eerst in het hele oude testament, komt datzelfde grondwoord, komt hier ook in hooglied 7 voor... Maar in staat, naar mij gaat zijn verlangen uit. Opeens krijgt het woord verlangen een compleet andere inhoud, omdat het woord verlangen hier verwijst naar Christus. En in Christus zijn onze zonden weggenomen. Hij heeft ons tot volmaaktheid gebracht. En denkt u wel eens zo over zichzelf? Denkt u wel eens zo over zichzelf dat u denkt van nou, ik ben volmaakt mooi. Je bent volmaakt mooi mijn vriendin, zonder enig gebrek. Nou als u op mij lijkt, dan zult u daar misschien wel een beetje moeite mee hebben. Want soms kijk ik naar mezelf en dan kijk ik eigenlijk voornamelijk op de verkeerde dingen die ik doe. En daar word ik onzeker van. En misschien heeft u dat ook. Ik denk dat we allemaal wel onze onzekerheden hebben. Om een voorbeeldje te geven, een poosje geleden, uh, gingen we op weg om de auto te wassen. En we kwamen terug en ik moest nog ergens zijn. En ik had de auto had ik scheef neergezet voor de winkel. En we gaan erin en we gaan er even later weer uit was een enorme aardige man. Zijn winkel was pas een jaar geopend en hij was er echt trots op. Dat kon je merken. En we gingen er weer uit, want we hadden nogal haast. En Peter zegt, heb je dat ding gezien wat achter de auto staat? En ik rij naar achter en ik zeg, welk ding? En ik had het bord al omgereden. Dus ik ga naar buiten toe om dat bord te bekijken. Nou, hij lag finaal om. De poot die was wat gebroken. Dus ik probeer hem weer overeind te zetten en wat recht te buigen. Ik denk, nou, ik zal naar die man toe gaan. En ja, ik vond het wel sneu. Het was natuurlijk een bord, maar ja, het was iets materieels. Het kan vergoed worden. Maar die man die vond het een ramp. Hij rende naar buiten met zijn handen op zijn hoofd. En hij zei, mijn bord, mijn bord. En ik denk, oeh. Het was afschuwelijk. En hij had eigenlijk geen oog meer voor mij. Maar alleen nog voor zijn bord. Dus ik voelde wel dat het niet... Ik voelde wel dat het niet tot een afronding ging komen op dat moment. Dus ik vroeg vanwege de tijd of het goed was of ik de week daarop terug zou komen. Ja, dat was goed, zei hij. Maar hij keek alleen nog naar zijn bord. En we gingen naar huis toe en ik voelde me rot. Niet zozeer alleen vanwege dat bord, maar eigenlijk vanwege de man die erachter zat... die zo blij was met zijn bord... wat ik kapot had gemaakt. En ik vond het zo... nou laat ik het maar gewoon zeggen... zo suf van mezelf. Dus we gingen naar huis toe... en ik moest de volgende dag moest ik ergens spreken. En het was al laat. Het was al een uur of zes of zo. En ja, ik had behoefte om me af te reageren. Dus ik ging naar beneden... om te kijken of er een kras op de auto zat... En die zat er natuurlijk op. Dus ik antikrasmiddel mee. En uh, een beetje poetsen. Nou het ging nooit weg. En toen zag ik op de voorkant zag ik ook nog een kras. Ik denk nou die neem ik dan ook nog even mee. En het werd alleen maar erger. Dus ik denk ik hou ermee op. Het, het, is, het is gewoon afschuwelijk. Ik hou ermee op. Ik ga naar binnen. Dus ik kom naar binnen. En Peter zegt waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Je moet morgen spreken. En je zit hier allemaal gekke dingen te doen. Ja, en ik wist het wel. Ik was bezig met me af te reageren. Maar goed, we hebben het samen bij God neergelegd. Want dat is natuurlijk de plek waar het hoort. En ik ben verder gegaan met de preekvoorbereiding. En de volgende dag werd ik wakker. En toen zei God tegen mij. Je bent volmaakt mooi, mijn vriendin. Zonder enig gebrek. En opeens had ik hem. ik denk, ja... Ik kijk heel vaak naar mezelf en ik denk u ook. Naar mijn fouten, naar mijn tekortkomingen. Maar God kijkt naar ons door het offer van Jezus Christus. En hij ziet dat door dat ene offer hij alle geheiligd heeft. En dat hij alle geheiligd heeft die tot hem komen. En alle tot volmaaktheid hebben gebracht. En dan denk ik, ik ben volmaakt. Ik zie het niet, ik voel het niet, ik doe soms stomme dingen... En dan is dat bord maar één ding ervan. Maar geestelijk ben ik perfect. En dan zult u zeggen, ja een bord, oké, okay, dat kunnen we dan nog wel voorstellen. Maar hoe zitten dingen als je kwaad wordt? Of als je iemand onredelijk behandelt? Of als je emoties met je op de loop gaan? Dat zijn vaak dingen die van binnenuit komen, die veel moeilijker zijn. En dan nog steeds zegt God, mijn vriendin of mijn vriend, ik hou van je. Je bent volmaakt mooi. Naar jou gaat mijn verlangen uit. En van die ontmoeting, van de ontmoeting... van Jezus ontmoeten in de pijn van alle dag... weten dat je goed bent in hem... niet om wat je zelf doet, maar om wat hij heeft gedaan... gaat het volgende lied. Ik wil vragen aan Johan of hij het lied wil starten. En ik wil vragen of u wilt letten, eh, vooral op het gezicht van Sandy, als ze zingt over Jezus. Well, we knew he was dead. It is finished, he said. And we watched as his life and away. Then we all stood around Till the guards took him down Joseph begged for his body On that day It was late afternoon When we got to the tomb Wrapped his body And sealed up the grave So I know how you feel his death was so real, but please listen and hear what I say I just see Jesus. First, heard those kind, gentle words, asking what was her reason for tears, and I saw. Ja, hier gaat het toch om hè? voor de mensen die geen Engels verstaan. Ik zal even vertellen waar het om gaat. Het is het verhaal wat beschreven wordt in Johannes 20 van Maria die bij het graf komt. En eigenlijk alle bewijzen lijken zich tegen, tegen een levende Jezus te verzamelen. Ze hebben gezien dat hij gekruisigd is, dat hij dood is. En ze komen bij een graf, dus dan zal je zeggen... Ja, in hoeverre, in hoeverre moet je nog dingen geloven? Maar Jezus leeft en daar zingen ze van. En ze ontmoeten hem daar bij het graf. Dus ik wil zeggen tegen u, waar u vandaag ook doorheen gaat... wat uw situatie ook is. Jezus leeft. Jezus leeft en hij is de opgestane Heer. En hij is hier om u te ontmoeten... Om u mee te nemen en als u hem echt ontmoet, als u de dingen aan hem overgeeft en als u aan zijn kant gaat staan, aan de kant van het woord, aan de kant van de Bijbel, als u ja tegen hem zegt, dan bent u een nieuwe schepping geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. En dan bent u in staat om hem iedere keer weer opnieuw te ontmoeten. Door het woord heen. Want die ontmoeting met Jezus. Die zet je hele leven op, je, op zijn kop. Zij zongen erover. Wij kunnen erover getuigen. U waarschijnlijk ook. Johannes getuigde ervan. Die noemt zichzelf de geliefde. Hij noemt zich liever niet bij, bij zijn naam. Maar hij noemt zichzelf als degene. Die Jezus lief had. Degene tegen wiens borst. Hij mocht rusten. Het gaat om wie je bent in Jezus Christus. Je identiteit in hem zoeken. Niet in de dingen van deze wereld. Niet kijken op wat je verkeerd doet. Niet zien als op omstandigheden, als die je dreigen te overrompelen. We horen net van ernstige ziektes. En naar de mens gezien kunnen die wel eens het laatste woord hebben. Maar niet bij God. Bij God is alles mogelijk. En laten we met z'n allen ervoor gaan om God te ontmoeten, want God leeft. Hij leeft en hij wil zich kenbaar maken, hij wil zich openbaren. Alle liederen die we hebben gezongen, het kwam eigenlijk allemaal naadloos voorbij. Het was perfect. We gaan naar onze hoge priester toe en hij leeft daar om voor ons te pleiten. En in Efeze 3 vers 19 staat... ...dat we God mogen kennen... ...met een kennen... ...die alle verstand te boven gaat. Is er dan nog een ander soort kennen... ...zul je zeggen? Ja, er is een hartskennen... ...een geestelijk kennen... ...en God wil zo graag... ...dat u hem ontmoet op dat niveau... ...door uw hart open te zetten... ...en door simpelweg te zeggen... ...voor de eerste keer kom... ...of door hem te ontmoeten in zijn woord... ...als u hem al kent... En te zeggen, Heer, ik heb u vandaag zo nodig. Ik heb u zo nodig voor de dingen waardoor ik, waar, waar, waar, waar ik doorheen ga. Ik heb u zo nodig. En dan zult u God ontmoeten achter de letters van de tekst. In psalm 1 worden twee wegen gewezen. De weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. God zegt als je met mij wandelt dan komt het altijd goed. De goddelozen de mensen die niet met God leven die zijn als het ware als kaf wat verwaait in de wind hun leven doet er niet toe maar zo niet met ons want als wij leven met hem en als wij zijn woord tot ons nemen dan zullen we vrucht dragen dan zullen we eeuwigdurende vrucht dragen en dan doen we er toe en dan tellen we We mogen vandaag allemaal weten, als we in Christus Jezus zijn, dat we het stempel van zijn liefde dragen. Dat God zegt, jij bent mijn geliefde, naar jou gaat mijn verlangen uit. Jij bent mijn geliefde, naar jou gaat mijn verlangen uit. Hé, hey, jij bent mijn geliefde, en jij, en jij, en jij... En jij, en jij, je bent mijn geliefde, naar jou gaat mijn verlangen uit. En jij daar, mijn verlangen gaat naar jou uit. Hé, hey, Naomi, naar jou gaat mijn verlangen uit. En naar u, en naar u, en naar u. U daar achterin, naar u gaat zijn verlangen uit. En u draagt allemaal het stempel van zijn liefde. En wat de wereld dan ook zegt, wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Want een ontmoeting met Jezus verandert alles. Het zet zijn leven op, op, je, op zijn kop. Je mag weten dat je in hem volkomen bent. Dat je in hem volmaakt bent. Doen we dan alles goed? Nee, helaas niet. Dat heet het proces van heiliging. Dat heeft niet meer te maken met je redding. Want wie zijn leven aan Jezus heeft gegeven, die is gered. Maar waar het om gaat is dat we steeds meer op hem gaan lijken. Dat we steeds meer rotzooi opruimen uit ons leven. Om uiteindelijk onze Heer te ontmoeten. Want Hij gaat terugkomen. We hebben gelezen in Hooglied het verhaal van de bruidegom en de bruid. En Jezus komt terug om zijn bruid te halen. Dan komt Hij en dan zal Hij ons allemaal meenemen. En tot die tijd mogen wij ons mooi maken. Mogen we ons optuigen, als het ware geestelijk optuigen voor Hem. En als u dan zijn woord leest, ik werd daar zo bij bepaald. Dan is het ook echt heel belangrijk om dan ook zo die vreugde te ervaren van het contact met onze levende God. Want als u echt zijn woord leest en gelooft en hem wil ontmoeten en daar de tijd voor neemt, dan zal dat uw hart vreugdevol maken... In het Engels is daar zo'n mooi woord voor, delight yourself, steek jezelf als het ware aan. En dat doe je door telkens te gaan naar zijn woord. En dan mogen we weten dat we lief hebben, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Onze liefde voor God berust niet op onszelf, maar berust op God, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. In Jesaja 62 vers 5 staat: Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo is God blij met u als u in Christus gelooft. Prachtig hè? Ik vond hem zo mooi. Ik vond een pareltje. Ja. En wat dacht u dan van deze? Jesaja 54 vers 5 Hij die u gemaakt heeft is uw man de Heer van de machten is zijn naam er zal een moment komen dat er in de hemel en waarschijnlijk ook hier op aarde klinkt laat ons verheugd zijn en juichen want de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. En dan wil ik vandaag aan u de vraag stellen. Weet u of u bij de bruid hoort? Bent u de bruid? Heeft u ja gezegd tegen Jezus? Dan mag u uitzien naar het bruiloftsfeest.